Katerin Straatman met het NOS Journaal. Nederland geeft volgens de laatste cijfers van de NAVO nog altijd te weinig geld uit aan defensie. De internationale afspraak is om 2% van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden. Minister Hennis erkent dat Nederland daar nog niet aan toekomt, maar zegt dat er de laatste jaren wel geld is bijgekomen en dat Nederland dat pad moet blijven volgen. Minder de NAVO zijn er maar een paar landen die minder geld uitgeven aan defensie dan Nederland. Het zijn onder andere Italië, België en Luxemburg. De Franse veiligheidsdiensten moeten grondig op de schop... vindt een parlementaire commissie die de aanslagen in Parijs onderzocht. Verschillende diensten die nu los van elkaar opereren... zouden moeten worden samengevoegd tot één instelling. Op die manier moet terrorisme beter worden bestreden. Verder vraagt de commissie zich af of het zinvol is... dat sinds de aanslagen in november nog altijd... een noodtoestand van kracht is in Frankrijk. Door die noodtoestand hebben opsporingsdiensten meer bevoegdheden. De Tweede Kamerfractie van de VVD komt met een eigen wet die het mogelijk maakt dat er particuliere beveiligers komen op koopvaardijschepen. Coalitiepartij PVDA is het er niet mee eens, die vindt dat bescherming tegen piraterij in eerste instantie een overheidstaak is. De VVD zegt dat Nederland veel inkomsten misloopt als schepen niet beter worden beschermd. En de Europese Commissie investeert de komende vier jaar 450 miljoen euro in internetveiligheid. Bedrijven, overheden en onderzoekscentra zouden dat bedrag moeten aanvullen tot bijna 2 miljard euro. Het geld wordt gebruikt voor onderzoek naar manieren om aanvallen van hackers te voorkomen. Het weer vanochtend kan het nu en dan nog licht regenen. Maar later op de dag is er wat meer zon, al blijft er kans op een buitje. Bij matige, aan zeekrachtige wind is het 17 tot 20 graden. Morgen minder buien en meer zon. Dit was het NOS. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een file tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 van 4 kilometer. Op de A10 bij de Koentunnel 2 kilometer door een ongeluk de weg is weer vrij. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 6 kilometer file. Op de N3 Dordrecht Papendrecht bij de aansluiting met de A15 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Onder andere muziek van de Bietenbouwers. Bonnie Sinclair heb ik klaarstaan. Maar nu eerst hoort u Johnny Hoes met. al was het maar. Mijn moeder thuis gebleven. Nog steeds de warmte van je lichaam. de deur, zo zachtjes als je kan. O, zij nog mee, Anneelise, je weet toch, mijn liefste, ben jij.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 Ik vraag je nog steeds om je hart, om je hand. U hoort de muziek van de bietenbouwers met Anneliese. En daarvoor Bonnie Sint Claire met Sluit de Deur. Het volgende duo is het cocktailtrio. Het is geen duo, het is een trio moet ik zeggen. Een zangtrio van populaire Nederlandse liedjes in de jaren 50, 60 en 70... Er een heleboel hits. bekende liedjes, van hun waren onder andere... Hup, hup, hup, het Vierflooie Circus. En wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En ook Kangaroo Eiland, dat bewust op de onjuiste manier geschreven was. En Badje 4 kent u ook, waarschijnlijk heb ik ook regelmatig voor u gedraaid. En nu dan Kangaroo Eiland van het Cocktail Trio. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, ruimeloos Want tijdens haar middag heb ik je zo'n moeders op buiten gesloten Nieuwsgierig naar de wijde wereld uh, Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen En ze vraagt Hee je Henkie gezien, Zien, hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt de stien Hij je Henkie gezien? En met z'n allen al nou op een kanteloe eiland Rus zoekt een kanker om boden, de kankerten. Ach, wat is dat kind snel mel? Ik sloot mijn oogjes één een tel. En doe zonder vaarwel, snel, krop wie uit mijn huidbal en het zijn allemaal -all -op, op een kanker. eiland. loop, je kangeroes rust. Zoekt een kanker om boden, naast de kanker. Nog kreeg je een jo-jo in mijn buiteltje cadeau. <laughs> nou, ik speel wel als een dat De ding, dat zo. wij met z'n allen nou, op een kangeroepijland. Waar je kangeroes vindt. Zoek de kangeroepode naar de kangeroepin. Ach, ik ben toch zo truus. Ik ben zo gruus. Daar gooi me zonder excuus, truus. Als u zo licht thuis, kom uit huis en met z'n alle nouen. Op de kangeroep Nederland, je kangeroes vindt, zoeg een kangeroem moeder. Laat je kangeroem kent. Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou eens aan, Sjaan. Wat die nou weer had gedaan? was en het glik die me nou altijd ait tussen mijn voering gegaan en met zijn allen nou alle. op een kanker nei land wij je kan dus zo ten kanker opboorden naar de kanker opke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 en meisje zich dan kussen laat vraagt zij, zie de hem ergeren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, stelt het paardje o oh, zo blij. Want gebied er antwoord dan een kus, ze zijn heren bij. Doe je ruif niet met mijn hoesje als liepst, doe me. daar is, zie ik hem heren. Jij ze je je voet, ze wie je lieve die daar is, ik zie je toch zo so geren. Ik de wereld draaien door het vluchtje romantiek. Daarom vraag ik zie de geheime keren met muziek. Daarom vraag ik zie de geheime keren met muziek. U hoort de muziek van uh, De Spelbrekers met een medley van al hun grote hits. En daarvoor Ria met poing, poing, poing. En de volgende dame is geboren als Annemarie Klasina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 En het debuut had ze met The Ramblers en dat vond Eind 1934 plaats. En toen was ze pas 18 jaar oud. En de Reuven deed auditie voor de dirigent Theo Uden Maasman en werd meteen aangenomen. En al snel was ze te horen in de reeks radio-uitzendingen van de VARA. U hoort er nu Annie de Reuven met het lied van het Pyrament. Het Pyrament speelt heel de dag liedje van lief en leren. Op plein en straat en gracht. En even wordt door het zangerig melodietje. In ieder hart wat zonneschijn gebracht. Zing je lied van liefde en van leven. Zing je niet van zomerzonneschijn. Laat het vrij door open vensters zweven, tot het dringt in het hart van groot en klein. Zing je niet. Verlangen fluister, dat het hart van alle mensen kent, zing je lied waar ieder graag naar luistert. Want die staat, kan zonder hier Draait onvermoeid de zwengel? Eerst links, dan recht. Terwijl het orgel gaat, en schokkend slaat een blond gelokte engel op het vieren. Met houten arm de maan. Die ja, en Narcissen Ze komen vers van de peilingen blissen Dan heb ik rozen die rooien en billen Zeg het met bloemen, ze spreken tot een hart Ik heb bloemen voor geloofden En ze zeggen ik heb je lief Voor hen die er had beloofd En ook de kleine vergeet mij niet Op het plein voor het station Daar staat een kraam met mooie bloemen Witte, gele, hele veel te mooi om op te noemen. En de midden van die bloemen staat een beetje fris en bloemen. Hij vindt haar een poos van al nog mooier dan de mooiste roos. In haar ranige kleuren voelt ze lente dag en nacht. En ze geeft aan iedere koper een goede raad met Blee lang. Met mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen vers van de die rooien en vinden, zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor beloofden en ze zeggen ik heb je niet. Voor hen die een halve en ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind tussen de bloemen, deed zijn hart nog zoveel kloppen. En hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij hagendag zijn buurgeliefde samen tien verklaren. Want toen dat klinkt, dat lijkt dit duetje iedere dag. Ik heb mooie tulpen hier zimpen en nog Ze komen vers van de veilingen glissen. Dan heb ik rozen die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 Ja, dat was Trea Dops met Maar in Lutjebroek gebleven. Opname 1968. En daarvoor hoorde u Selma en Helma met ik heb mooie tulpen. En de volgende formatie zijn was een Amsterdamse zanggroep... die eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers... van onder andere de Everly Brothers, de McQueen Sisters, Rooftop Singers... en andere Amerikaanse tienergroepen. En de voorjongsters zoals de band eerst heette... werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren zus en broer. En Ria Lubbering en Dick van Nieuwen... nadat ze het cabaret daar onbekenden wonen. In 1957 werd hun eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love... geproduceerd door Jack Butterman. In 1958 ving je die de zus van Joyce en Jan... Ria Lubbering, En vanaf 1959 werden zij beroepsmuzikant. Werd zij beroepsmuzikant. En het viertal trak regelmatig, trad regelmatig op... in de revue van Snip en Snap. En het nummer Dans Nog eenmaal Met Mij... werd in 1961 een hele grote hit... Een andere grote hit van hun is... Uh, ik zie je elke morgen, ik zie je elke middag, ik zie je elke avond. Hoor het nu hier op CWM Zandvoort in Zandvoort, uit Zandvoort. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Wauw, wauw, wauw. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer...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 Elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Kweel de hele morgen, kweel de hele middag, weer op bij je zeen. Dan waren alle dagen vol geur en zonne scheen. De vogels zouden zingen en iedereen was blij.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 I was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 Gisteren en vandaag Sandra gaf me nog een kans, maar niet te gaan, hoewel haar Blik me zei: jij bent alles voor mij. De muziek van Ronnie Tober met Rozen voor Sandra. En dat was een opname 1971. En daarvoor muziek van Piet Sibrandi met Ook als je huid. Ook al is je huid dan zwart. En de volgende dame is Henriette Adriana Blok. Beter bekend als Hetty Blok, geboren in Arnhem op 6 januari 1920 en overleden in Amsterdam op 6 november 2012 als een Nederlandse cabaretier actrice... En zangeres die vooral bekend, werd, bekend werd door haar rol als zuster Clivia. In natuurlijk de serie Ja, zuster, nee, zuster. Annie M.G. Smit. En uh, zingen kon ze ook heel erg leuk. Een van mijn fa favorietjes. Hetty Blok en Leen Jongewaard met Mijn Opa. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok...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 Met mijn hart blijft dromen. En daarvoor hoor u het, die blok en Leen jongewaard met mijn opa. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. En het einde van dit programma is nabij. Het is bijna 12 uur. En als u nou denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren, of ik heb een stukje gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 herhalen we dit programma nogmaals. Dan kunt u nogmaals luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Zandvoort uit Zandvoort. En uiteraard, aanstaande dinsdag ben ik weer terug met een nieuwe aflevering. Van Zandvoort uit Zandvoort. Dan gaan we weer een reisje maken. In, terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere Sweet 16, misschien nog Willy Alberti. Maar eerst Wilke Alberti met Ricky. Ik wens je nog een hele fijne week, een fijn weekend en ik zeg tot ziens. Ricky. Nu? Blijf je ooit iemand trouw? Was ik een uit een eindloze reis? Is het waar? Moet ik andere mensen geloven? Is het waar? Was dit alles voor jou maar een spel, een spel? Oh, waarom